Al jaren is muziek te horen in de metrostations in Brussel. Oorspronkelijk ging het alleen om liedjes in het Engels, Spaans of Italiaans. Maar door een proef met internationale hitlijsten slopen dit jaar ook Franstalige muziek in de playlists. Na klachten van Vlaamse reizigers werd dat direct stopgezet. De directie gaat nu quota vaststellen om alle talen, ook het Nederlands, aan bod te laten komen in de Brusselse metrostations.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 Aflevering 728 uur 2. We zijn begonnen met uh, Henning Flintholm met 'Music for Mindful Living, Being Here and Now'. Dat is de subtitel van deze CD uitgebracht door Funux Muziek. En we gaan natuurlijk verder met uh, muziek die Osho destijds naar me toe heeft gestuurd. Het is weliswaar van het label New Earth Records, maar... Het is natuurlijk wel weer een kanjer Terry Oldfield met uh, yoga, harmonie, veel plezier. Ik ...nodige gitaarmuziek... ...aan het eind van uh, Peaceful Radio... ...uur 2 komt allemaal van het label High Octave Music. En ja... ...ik heb nog even geprobeerd de website... ...te bezoeken, maar dat lukt niet. En ze roepen allemaal dat... Uh, ...ze spoedig zullen terugkomen. Maar daar is geen sprake van. Waarschijnlijk het label opgeven... ...maakt niet uit. Je hoort het allemaal tenslotte nog allemaal... ...in dit programma Peaceful Radio... We gaan eruit met Beyond the Circle van Samukita Jima van het label Cyber Octavus. Een dochteronderneming was dat van High Octave Music. Mijn naam is Benno of en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Ik zit tegenwoordig ook bij Peaceful Radio op, um, op Facebook. Ja, Peaceful Radio op Facebook... En uh, natuurlijk de website www.pieselradio.eu. Graag tot een andere keer. Dag.